Ben je afgevallen, Bas? Ja. Serieus? Ja. Hoe je nou je, je, je buik in te <laughs> houden? Tjonge, jonge, ja, jonge. ik hou mijn buik een beetje in, dat is waar, zeker. Maar ik ben wel echt afgevallen, maar ja. Maar hoe gaat het ermee? hebben? je gaat over een maand naar Colombia. Ja, en daar wil ik een beetje fit voor zijn. Oeh. Dus ik ben strak in het regime. Geen alcohol, zeker niet door de weeks. En, uh, echt knap, trouwens. En, en qua eten ben ik ook weer heel, heel strak. gestopt. Ben ik me gestopt, ja. <laughs> nee, ik vind het erg knap dat jij je zo rigide houdt... aan jouw niet drinken door de weeks regime ja, terwijl je gewoon zwaar alcoholist bent. Zeker. Ja, het is niet eens grap. Nee, ja, maar ja, ik, ik moet gewoon, als ik een doel heb in het leven... dan, uh, dan kan ik daar ineens heel erg voor gaan. Ja. Hoeveel ben je afgevallen dan? Ik, ik, ik ga niet meer op de weegschaal. Hm. Want de, vorige, de laatste keer dat ik probeerde af te vallen... ging de hele tijd op de weegschaal staan. En dan was het na een week halve kilo. Oh, en toen dacht ja. ik, jezus, Laat stering, hier gaan we niet voor doen. Dus ik ga niet meer op de weegschaal. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje lullig. Want je kan natuurlijk ook wel spiermassa kweken. dat weegt natuurlijk ook weer wat. Dus je kan soms ook zwaarder worden, terwijl je wel vet verliest. Ja. Dus nou goed. Hè? Ja. Maar ziet goed. er goed uit, Bas. Nou, dankjewel. Dat Kan wel een keer gezegd worden. Hey. Kunnen we beginnen, Ja, alsjeblieft. Ja, we gaan beginnen. Welkom bij Man, Man, Man, de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Hey, en welkom bij Man, Man, Man, de podcast. Onze zoektocht naar hoe mannelijk we wel zijn of niet. Ik ben Bas, deze week de host van de aflevering. En links waarbij zit Jos. En aan mijn rechterzijde zit Jaap. Wat zeg je nou? Ja, dat, dat staat ja? hier. Dat staat hier. Ja, maar je, je, je ziet toch wie er naast je zit en tegenover je. Ben nee, ik... jij? Jo Jos? En jij de... Wat is dit nou? Ja, Jaap? ik had vandaag wat tijd over. Dus ik heb het documentje een beetje aangepast. En ik heb Jos en Jaap daar neergezet. Weet ik veel waarom. Ik verveelde me. Maar ik denk, dat past Bas wel aan. Ik zag het staan. Je <lacht> ja. verveelde je. Ja. Dus ik ben Jos. En Jaap is Jaap. Ja. Nou, prima. gaan we vol dan. Goed. Oké, okay, uh, aflevering 6 van seizoen 3. Uh, is dit. En dit gaat over gadgets. We zitten bij uh, Jaap thuis. Jaap <lacht> thuis. En uh, wat een leuk huis heb je toch? Dankjewel. Ja, wat leuk dat we zijn. Um, tiki... Wat leuk dat we er zijn. <lacht> Spreek voor jezelf. <lacht> een dikje later, op. want uh, Jos die had een uh, kleine... Stop, Stop, stop, stop. Kan ik het gewoon... Kan niet... Vul gewoon even Chris en Domien daarin, dan kunnen we door. Oké, okay, Jaap. <lacht> nee, Domien. Ja, ik vul nu bij Jaap, vul ik Domien in. Wat ik heel raar vind, maar goed. Even kijken hoor. Ah. Ik heb hem bij Jos dan Chris invullen. Ja. Ik kan okay. proberen. Ja, oké, okay, Jos, goed. Zo, het staat er. Blij, Jos? Nee, Chris. Oh ja, het staat er, Chris. <laughs> ja, nu ben ik okay. blij. Nu ben ik blij. Ja, oké, okay, Domin. Ja. Hey. Ja. Dit voelt weer. Wat? Hè? He? Ik heb Bas. Oh ja. Ja. <laughs> maar goed, we zijn een tikje later dan wij zelf hadden gepland, want uh, Chris, jij ja. hebt onder, onderweg iets meegemaakt. Ik was bijna dood. Nou. Kun je er iets over vertellen? Nou, ja, serieus. Ik was, ik reed hierheen op de, op een scootertje over de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Ik ken Utrecht nu, dus ik kan de straten noemen. En ik rijd daar lekker door. En op een gegeven moment staat er een auto voor me stil. En ik ga remmen. En er is niks aan de hand. Ik sta gewoon ook stil. Ik, ik truf nog een beetje door. En ik hoor opeens achter me... Krii! En ik denk, oh god. En ik, ik wil omkijken. En ik hoor, kabam. Klets. Een hele Taco Mundo scooter uh, zit in mijn nek. Het is niet te geloven, joh. Ik ben bijna dood geweest. Holy shit. Ja. Serieus? Maar, en uh, en ik, was helemaal, ik was een beetje gepikeerd en een beetje boos. Ik dacht, hoe krijg je dit nou voor elkaar? Ik sta gewoon stil. Ik heb mijn lampen aan. Hoe kan je mij nou niet zien? Ja. En, en die jongen lag helemaal op straat. En er kwamen twee mannen hem gelijk helpen. En ik, ik moest nog even een bochtje terugmaken. Ik weer even, en ik zet mijn scooter neer. En ik zeg, gaat het? En hij zegt, ja, ja je hebt last van mijn knie. Ik zeg, ja, prima. Mijn scooter is kapot, Vink. Wat gaan we eraan doen? En met wie bedoel ik jij? Ja, precies. En toen zegt hij, ik ga mijn baas bellen. Hij belt zijn baas, baas neemt niet op. Ik zeg, ja, sorry, ik moet, ik, ik, ik, ik moet, ik moet dingen doen. Ik moet een podcast maken, Snapte hij die niet? Nou prima, ik ben weggegaan. Maar mijn hele... nou, het valt heel erg mee, met hem gelukkig ook. Wil ik wel even gezegd hebben, hij heet Jaap. Jaap, ik hoop dat het nog steeds goed gaat. Nee. Heet hij Jaap? Hij, hij doet heet Dominius dan. Nee, die jongen heet echt Jaap. Oh, hè? Die jongen heet Jaap Oké. Okay. Marco hele, hele aardige jongen, hartstikke geschrokken natuurlijk. Uh, maar het gaat geloof ik goed met hem. Zijn scooter lag wel meer in puin dan die van mij. Maar mij is mijn spatbord gebroken en mijn, mijn, mijn nummerbord ligt eraf. Schadeformulier ingevuld natuurlijk. Nee, want die had hij niet en ik ook niet. Dat is al verplicht. Nou, in een auto toch? In een scooter toch niet? Is dat verplicht in een scooter? Ik heb geen idee volgens mij. niet. dan kun je nee. toch gewoon niet bijdragen in een scooter. Kun Je kunt toch gewoon in je buggy buddy ding. Ja, doen? als je die hebt. Maar er zijn natuurlijk ook scooters en brommels zonder buggies. Oh, ja, dan vind ik dat je altijd een Europees schadeformulier in je binnenzak moet hebben. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ik oh, ja, ja, dat je na. dat niet had. Oh, krijgen we dit? Nee, had ik niet. Maar ik heb wel zijn nummer uh, opgeschreven. Ik heb hem gelijk gebeld. En terwijl ik naar zijn telefoon keek, want anders geeft hij misschien nog een verkeerd nummer. Oh, nou, dat ja. niet gedaan. En uh, nou ja, goed. Uh, ik leef nog, Ik heb nergens last van. En ik hoop dat hij. Ja, hij zal morgen wel stram zijn. Dan ben je echt hard onderuit gegaan. Ja. Ja, op stroom. <laughs> Goed, jongens, vraag van een luisteraar. Die komen natuurlijk ook gewoon binnen, hè? onder andere via mamamandepodcast.nl. Fantastische website die we hebben, wil ik even gezegd hebben. Ook Instagram, mamamandepodcast, daar kun je ons bereiken. We hebben namelijk een uh, vraag van Nina binnengekregen. Nou, niet één, 180 ah. vragen hebben we van, van Nina binnengekregen. Allemaal Nou, ja, We beginnen bij één en we kijken wel of we komen. We, we pikken er één uit. Ik dacht, pak de gezelligste. Je moet kiezen hoe je doodgaat. Verdrinken of verbranden. Wat wordt het? Man, Hè? Dus je moet kiezen. Maar je het is toch helemaal geen vraag. Wil je verdrinken of verbranden? Nee, het is een keuze. Ik, uh, ik denk dan toch verdrinken. Je wil dan verdrinken. Ja, God, als je dan nog heel even een momentje van kist hebt. dan hou ik die graag nog open. dan kan je nog maar een mooie kopjes zien. Maar als je verbrandt. Pff, wacht even. Ja. Ja, hey, jij denkt eens... aan een de nabestaande. Ja, ja, ja. Mooi. Ja, dan... Ik denk niet meer aan mezelf. Nu. Als ik deze twee keuzes heb, dan ga ik toch voor degene waardoor ik nog het meest representatief ben. Ik denk ook verdrinken. Ja. Maar dat is meer omdat ik denk dat je op een gegeven moment gewoon oud gaat. Omdat je het, het zuurstof tekort... Ik denk dat het verbranden heel veel pijn doet. Oh man, hey. Ja, precies. Dat doet het pijn over je hele lichaam. De ja. nee, easy choice. Ja, nee. verdrinken. Heerlijk. Ja, nee, verbranden. Hé, eh? waarom? Verdrinken lijkt me zo koud. <laughs> nee, ja, dat is wel lekker warm. Het het is koud wel water, warm. Is dat lijkt me vreselijk. Oh, ik, wat een nadeel, ik vind het helemaal niet leuk. Nee, het is geen leuke vraag. Nee. Nou, Nina, uh, volgende keer pakken we een andere vraag. Ze heeft echt heel veel gestuurd. <laughs> niet te geloven. Nou goed, uh, we hebben een hoop te bespreken, dus een paar actualiteitjes. Bier van, van de streek. Uh, ja, is niet zo heel veel over te vertellen op dit moment. We hebben niet echt een grote update, maar het wordt gemaakt. Ja, het wordt gebrouwen ja. nu. Ja, het zit mooi in de vaten. Het wordt gegist en gehopt en gemout. <laughs> En er worden we mango's bij gekletterd. Ja, is het, Zijn we echt al zo ver? Ja, nou, ik kwam al toevallig Ronald van Van der Streek Bier tegen... een paar weken terug in een kroegje. Ja? En die had verteld inderdaad van... joh, uh, ja, de bier zit er al in en de mango's komen er één deze dagen bij. Ja. Dus ja, we zijn al zo ver, denk ik dan. Ja, geen idee. Dan komt binnenkort een proeverij aan ook... en dan gaan we eens uh, kijken of we iets van Soelens gebrouwen hebben. Ja, zal niet, want ja, het is een productie van ons. Maar nooit. ja, <laughs> maar ja het is wel fijn. Want ik heb van de week nog een mango gekocht. Ik dacht... ik. Probeer toch nog even of ik het lekker vind. En? Ja, ik vind niet lekker. Nee, ik nee. vind mango niet lekker. Nog steeds niet. Nee. En bier ook niet. Dus uh, dat wordt nog <laughs> leuk. Dan, Chris. Uh, jij hebt de marathon gelopen. Ja. Ja. ja. En je hebt hem uitgelopen. Ook nog eens. Wat fantastisch. Dat is vreselijk. Want hoe het was, was het? Echt verschrikkelijk. Nou ja, weet je, een half jaar geleden leek het een goed idee om 15 kilo af te vallen. middels een goed trainingsschema en een voedingsschema. en je aan te gaan houden. Eh, en dan fit te zijn voor de start van zo'n marathon in Athene. de marathon der marathons. de reden dat er überhaupt marathons bestaan, mm. hè, uit de overlevering. Maar goed, er gebeurde zoveel in, in, zoveel in mijn leven. Maar goed, onder andere ging mijn relatie uit. Ik woonde niet meer op een vast adres. Uh, er waren allerlei randzaken die, die meespeelden... dat ik gewoon mijn focus er niet had. Dus ik had echt een hele beroerde uh, voorbereiding. Ik ben zwaarder dan dat ik een half jaar geleden was. En, uh, maar goed, ik dacht wel, ja, ik ga niet terug. De tickets waren geboekt, het hotel was geboekt. De, de startbewijs had ik. Ja. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. was het lekker weer. Het was prima weer. Ja? Het was prima weer. Het was wel een behoorlijk, een behoorlijk pittig parcours, maar goed. Ja. Ik heb een PR gelopen, want ja, het was mijn eerste. Ja. Tijd? Goede tijd heb ik gelopen. Ja? Ja, ja, wat nou, was tijd? Ik zat lekker in de tijd. Zeg eens, iets over de vier uur. Oh, iets over de vier uur. Ja, nou, maar je weet het nog wel, toch? Precies. Wat was nou je tijd? Ja, check maar even lekker. Als je het wil weten precies, dan moet je het maar even op de, op de site zoeken. even je tijd? Kom. Ja, ik weet niet precies. Het was iets van <laughs> vier uur. Nee, sorry, Chris, we fucken je een beetje, want uh, we nemen deze podcast wat eerder op. Oh ja, nee, serieus, ja. <laughs> Laten jullie me nou hierin lopen, zo'n ja? stinkers. Oh, wat haat ik jullie. Ja? We nemen het ja. wat eerder op, omdat Chimo jij komend jonge. weekend, ja. dus komende zondag, ja, vanaf nu, de podcast, of de podcast gaat lopen. Ik vind het zo heftig. De ik wilde, dit al, ik wilde dit allemaal niet faken. Nee, dat weet ik. En ik moest voor jullie juist doen, nou maar mee. En dan krijg je dit, krijg ik dit. Jij was wat later door het scooterongeluk. Ik zeg, weet je wat we moeten doen? We moeten me even vragen die marathon. Die gaat helemaal nat. <laughs> Zo gezweet ook. Check maar even de website. Ik kan, ik, het voelt helemaal niet goed. Het voelt niet goed. Ah, nee, maar je, deed, uh, je deed het geloofwaardig. Zo goed kun je liegen. Ja, dat is oh, heftig. Hè. wat erg. Niemand gelooft me nu meer. Nee, dat is nu wel klaar. Maar succes, Sondra. Uh, Dankjewel. Ja. Ja, ik laat het wel weten als ik het echt lopen heb. Ja. ja, laten we op de website. Want dat kan natuurlijk wel. Laten we even op de website. Uh, dan inderdaad je tijd achterlaten. Ja. Dus dan kun je naar de podcast Mijn, mijn doel, dat ik we wel gezegd heb, Ik wil heel graag eigenlijk onder de vier uur lopen. Dat is ongeveer iets meer dan 10 kilometer per uur. Dat, ja. dat, Oké, okay. uh, maar ik verwacht, ja, ik verwacht vijf, zes uur dat we dat, ja, oh man, Ik heb echt geen zin in, oprecht. Het wordt echt verschrikkelijk. Maar je gaat het wel doen, hè? dat vind ik wel ballen. Ja, ik ga er gewoon wel heen. Ik ga aan die start verschijnen, zondagochtend, ja. zes uur ochtends. En dan ga ik beginnen. En dan is het ik, zes uur ochtends? Ja? ja, ja, je begint vaak vroeg met zo'n marathon. Ook omdat het natuurlijk warm is. En nou, dan ben je nog enigszins op tijd thuis. Maar je weet ook al, ik ben daar maandag en dinsdag ook nog en dan ga ik daar nou een week door de stad lopen. Althans, dat is het idee. Maar ik ben natuurlijk helemaal kreupel. Ja, Ik ja. moet in een rolstoel voortge voortgebracht worden. Maar ja, nou ja het uh, wordt het leuk. Wordt en dan hartstikke... stoer, ja. Nogmaals, ja. Uh, maar inderdaad, op, uh, ma we overigens een heel mooie website hebben wij podcast.nl. Ik ben je met charme-offensief bezig. Ah, ik had het idee dat jij daar wat meer uh, credits voor wou. Nou, ik hoor vrij weinig over de website. Ja. Ik vind dat het af en toe ik, best wel wat meer over kijk op. nooit op de website. <laughs> je hebt een website al? Nee. Nee, we website. <laughs> dan jongens, dat hebben we vorige keer aangekondigd. Delamare, dat is uitverkocht! Ja, te gek, twee, twee avonden. Ring. Ja. ja, twee avonden meteen, hè? wat fantastisch. Ze hadden natuurlijk alleen de dinsdagavond aangekondigd met dan een, een optie, wisten wij al voor de maandagavond. Die konden we ook meteen bekendmaken en allebei de avonden zijn nu uitverkocht. Ja, Ongelooflijk. Te gek? Ja, ja gefeliciteerd. Ja, ja, gefeliciteerd, heel tof. Als je erbij bent, te gek. Ik heb uh, zin om je te zien daar. Dan aflevering 6 van seizoen 3. en die gaat over gadgets. Go, go, gadgets. Tududududu, inspector Gadget. Tududu. Ja, precies. Wat is een gadget? Wat doe je met een gadget? Hoe ga je met een gadget om? Waar gebruik je het voor? Het zijn allemaal vragen die we misschien kunnen beantwoorden. Hoe mannelijk is een gadget? Maar laten we eerst even definiëren wat een gadget nou precies is. Wat is een gadget? Uh, nou, wat mij betreft, een nou, smartphone is al een gadget. Een gadget is een, uh, gewoon ik denk, een klein slim apparaatje... Wat, uh, wat een toevoeging is in je, in je, in je dagelijks leven. En dat het is, ja, dat een gadget iets dat je niet iets niet dat je per se nodig hebt, maar wat het wel makkelijker maakt een hebben dingetje is toch eigenlijk gewoon een gadget. Ja. Nou. Maar is een televisie een gadget? Nee, nee, dat niet. Een televisie nou. is vind ik geen gadget, maar ik heb toevallig een televisie wat een gadget heeft ingebouwd. Ken je ja. met een Chromecast? Ja. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als Apple TV, maar dan van Google geloof ik. En dat zit in mijn televisie. Ideaal. Dat is echt fantastisch. Oh, maar je vindt een tv wel een gadget? Ja. Ja. Ik heb een tv die heeft van dat soort backlight. Wat dan allemaal kleurtjes geeft, terwijl je tv aan het kijken bent. Maar en dat... daarom heb ik die tv ook. Omdat hij dat heeft, die kleurtjes. Ja, niet nodig. Wel een leuke gadget. Dus ja, tv. Is vind je ook. dat een leuke gadget? Ik heb dat nooit zo goed begrepen, die gadget. Nee? Nee, dat ligt om je televisie. Oh, ik vond dat vind ja? ook heel erg tof. Ik, vind het ik, mooi. ik heb niet zo'n tv, maar mijn ouders hadden er wel een. Die vond ik altijd heel cool. Maar ja, goed, op een gegeven moment ga je door en dan koop je gewoon goed spul. <laughs> <laughs> maar ik denk dat het is een hebben dingetje dat je leven makkelijker maakt. Of leuker. Of leuker. Nou, ik heb bijvoorbeeld, uh, en jij ook, Bas. We hebben, oh, jij volgens mij ook, we hebben volgens mij alle drie ook een Playstation 4. Ja. Toch? Dat vind ik ook wel echt een gadget. Het is, kijk, het, vroeger was het echt gewoon een spelcomputer, een PlayStation, want daar kon je maar één ding mee. Maar die PlayStation, die, daar kan ik Netflix op kijken, ik kan daar uh, Spotify op luisteren. Echt? Het heeft allemaal dat soort uh, toepassingen nog, dus e eigenlijk dan apps. Ik was ja. wel blij dat hij weet dat hij hier de games mee kunt spelen? Ja, ja. Ik, heb hem, ik heb hem, ooit gekocht onder druk van jou. We nou, het jij, nee, want nee, dat is niet. Ja, oké, okay, tuurlijk, ik heb je het setje gegeven. Het setje? Je was echt heel dwangmatig nee, naar nee, het pushen. Nee, nee, ja. Ja, ja? ja. ja? ja okay. goed, dus... nee maar er kwam een spel uit en jij wilde dat spel hebben. Je zei, als, als dat spel uitkomt, dan koop ik een PlayStation. Nee, dat klopt. Dus ik heb... En dat spel kwam uit en toen wilde je alsnog die PlayStation niet kopen. Toen heb ik gezegd, nou ga je heel snel naar de, <laughs> naar, de, naar de computer-spellenwinkel. Nee, zeker. en Dat is gebeurd. En ik heb, dat, ik heb die game uit, uitgespeeld en nu ben ik helemaal klaar met die PlayStation... Ik, ik, ik wou hem verkopen, maar ik zag dat hij mijn 100 euro bleefde. Dus ja, daar dat ga, ga ik alle moeite niet voor doen. Voor, je uh... Heb nu al vier Playstation's gehad... en die heb je alle vier verkocht. Ja, ja. Hou, gewoon, hou dat ding gewoon. Ja, nou goed, daar komt... staat me nu ook niet in de weg. Dus het is ook prima. Eerste stelling. Gadgets maken mijn leven beter. Oh ja, in mijn geval wel. Ja? Ja, ik heb mijn, uh, mijn huis ook echt wel een beetje ingericht met gadgets. Ik hoef bijvoorbeeld nu... s'avonds mijn lampen niet meer handmatig uit te zetten. Dus ik heb... Uh, lampen van, zowel merken erbij noemen, van makkelijker, denk ik. Ja, ik heb lampen van U, bijvoorbeeld van Philips. Ja, en daar kan ik dus tegen praten. Dus ik kan nu bijvoorbeeld zeggen: zet alle lampen uit en dan gaan alle lampen in huis gaan uit. Nou, dat je zei het net, maar er gebeurt niks. Nee, maar dan moet ik eerst eens tegen mijn telefoon zeggen: Hey Siri, zet alle lampen uit. Ook nu gebeurt er niks, omdat ik van jou altijd vliegtuigmodus op moet. Ja, dat is waar. Anders stoort hij in de podcast. Precies. Ja, maar is het leuk om dat nu toch even te doen voor de ja. podcast? Ja, hoor. Want dat is misschien wel maar, een bijzonder we moment. We maken een podcast, hè? Dat is audio. We gaan nu lichten uit. Dat ja, maar we hebben er een cameraatje bij. Misschien is het leuk voor de teaser. Ah, oh, dat, oh, ja, dat is leuk voor de mensen. Hey Siri, zet alle lampen uit. Oké. Okay. Oh, oh, dat respect. is mooi. Nou. Ja, dat is vet. Dat is toch handig? Ja, nee, dat is handig. En deze heeft bijvoorbeeld ook een GPS. Dus ik ben verbonden met mijn telefoon aan mijn lampen. Dus op het moment dat ik de straat in kom rijden... zeker in de wintermaanden is dat handig... dan gaan mijn lampen dus automatisch aan. Dat meen je niet. Ja, oh, dat is vet. Dat is handig, En werkt je ook op je verwarming? Nee, want ik heb een verwarming die daar niet mee kan communiceren. Ik heb Toon van Eneco. Oh, waar uh, die kan, kan alle ik... merken noemen nu? Ja. Die kan ik wel besturen met mijn telefoon... maar die kan ik niet besturen met GPS en zo. Oké, okay. ik kan er niet tegen praten. Ik kan niet zeggen, hey Siri, zet de verwarming aan. Dat is jammer. Dat werkt dan weer. Bij... Oh, nu gaat mijn telefoon verwarming, aan. gaat jouw Siri Jongen, jongen, Siri niet beschikbaar. Nee, hey, dat maar kun je wilt? nagaan. Hoeveel Siri's er nu in Nederland afgaan, omdat ik heb gezegd, hey Siri. Ja, ja ik, ik word heb af en toe dus een beetje maf van Siri. Want als ik bijvoorbeeld mijn naam zeg, Chris, wat duidelijk geen Siri is. Ik dit gaat helemaal mis. La, hou, laat hem ja, zo aan. Sorry, een vliegtuig maar zo, ik vliegtuig. gewoon als ik een woord uitspreek waar i in zit, cappuccino, dan gaat mijn Siri soms ook aan. Of Chris, dan gaat mijn Siri aan. Ik vind het heel, heel vervelend. Ja, het irritant is dat ze dus aangaat op het moment dat je hem niet nodig hebt. Ja. En niet aangaat als je het wel nodig hebt. Precies, want dan ga je tegen dat ding te schreeuwen alsof ja. als er geen morgen is. Ja. Siri, Siri! Ja, ik moet het wel heel eerlijk zijn. Het is soms ook wel zo dat ik langer bezig ben met tegen Siri praten boven in bed. Als ik naar bed ga, dan dat ik allemaal alle lampen even nou, zo aan zetten. Dat bedoel ik. Eerlijk is eerlijk. Wil je stoppen met Siri? Want hij uh, gaat nu steeds de hele tijd aan. Sorry, Siri, stop. Kijk, ik heb dat niet, Siri. Dus ik weet niet wat dit is. Ik, heb je geen Siri? Ik heb dat niet. Ik ik heb heb er dat niet. Een, je hebt toch gewoon een smartphone. Ik heb House of cards gekeken. Sorry. House of Cards heb ik wel gekeken. Serie. Dat is toch een serie? Oh jeetje, ja. man, hé. Hey. Oké. Okay. Ja. Maar Getjes, Chris, Maak je jouw leven beter? Nou, welke gadget maakt jouw leven het allerleukste? Nou ja, dan moet ik toch, een uh, simpel voorbeeld, maar toch de smartphone. Die zou je bijna vergeten, denk ik, als het over gadget gaat. Maar Ultieme dat is, gadget, ja, toch? daar zit echt alles in. Zie je Maar ook inderdaad uh, je, je Google Maps. Ik gebruik dat ding echt overal voor. Even snel uh, een kapper zoeken. Ik woon net in Utrecht. Ik had nog geen kapper. Nou, nee, Toen Niet gevonden, zie ik. Nee. <lacht> nee. Ik heb morgen een afspraak. <lacht> oh, ja. Is jouw telefoon <lacht> kapot? <lacht> Zal ik even uitleggen hoe die werkt? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Oh, nee. Ik mag jullie niet. Nou, en dat gekke kuchje wat ik nu al heb, dan ga ik dat ook zoeken. Wat is dat gekke kuchje? En dan, ook oh, ik ga dood. Ja, nee, dan moet, ik nu, dan moet je niet opzoeken. Ziektes moet je niet opzoeken. Nee, nee. Maar goed, uh, smartphone, dat is wel echt een ding wat mijn leven een stuk makkelijker heeft gemaakt. Maar jij, Bas, hebt volgens mij nul gadgets. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb een horloge. Kijk, mooie klokje heb Dat is ik. geen gadget. Is dat geen ge Waarom is dit dan geen gadget? Omdat er niks... Je kan er niet. Ja, je kan er ik, de tijd op zien. Ja. Maar dat maakt het geen gadget. Een gadget is een, een technologisch vernuftig apparaat, vind ja. ik. Ooit in uh, 1820 was dit toch wel echt een gadget. Ja, maar welk jaar leven we nu? Ja, 2019. Precies, dankjewel. Maar goed, nee, ik heb wel een aantal andere gadgets. Ik heb natuurlijk ook een smartphone. Die heb ik, uh, die heb ik ook sinds kort, dus dat is goed. En ik heb Ik heb En ik heb ook U-lampen. Heb ik ook. En ik kan dus ook zeggen, alle lampen uit, alle lampen aan. Ja, dat doe je best. ook, of niet? Ja, dat doe ik ook. Maar ik vind het toch altijd een beetje raar om en ongemakkelijk om tegen zo'n Google... Want ik moet het via Google Home doen. Dat zit op mijn Sonos, heb ik overigens Oh, kijk hier. Ik heb best wel veel. Maar ik vind het altijd een beetje gek. Ik, vind het altijd, ik word er altijd een beetje boos van als ik er tegen praat. Waarom? Omdat... Ik merkte net al dat je ja, als je zegt, je moet altijd zeggen: oké okay, Google. En dan moet je wachten tot hij aangaat. Dat duurt lang. En dan moet je altijd een beetje stem verheffen. Dus je wordt nee, altijd je een beetje boos mijn Google Home heb je aangezet. Oh, nee. Nou, nee. Die gaat nu zeggen dat hij hier niet mee. Ik begrijp het niet. Ja. Nee. Nou, dat, dat zegt hij altijd: man, nee. Altijd met alles. Ja, zegt hij dat? Dus misschien wel een goede voor de volgende stelling. Ik heb wel eens ruzie met mijn gadgets. Nou, maar dan, Google Home, wat een hufter is dat, zeg. <lacht> dat is niet te geloven. Dat is echt, daar heb ik echt, echt ruzie mee. Ja. Omdat dat ding continu, je hoort het net al half, zegt: Sorry, ik weet het nog niet zo goed. Misschien kan ik je, kan je later verder helpen. Als ik, super irritant. Het enige, werkelijk waar, het enige waar ik blij mee ben met Google Home is als je zegt: Hey Google. Doe eens een paard na. Dit is een paard. <lacht> ja, wat is dit nou? Dat is leuk. Dat, is, dat vind ik leuk. Dat doe ik zes keer op een avond. Oké, okay, Google. Doe eens een kat na. Dit is een kat. Luister nou. Oh. Nou, van de podcast. Ga even wat voor jezelf <lacht> doen. Oké, okay, Google. Oké, okay, oh. okay, Google. Ja, Dit is hoe het werkt. Het ja, okay, werkt dus Google. weer niet. Heeft Google geen zin meer? Sst. Oké, okay, Google. Oké, okay, Google. Nou, tegen. Hey, Google. Zing een liedje. Ik ben de assistent, jouw Google-assistent. Ik ben gemaakt om jou te helpen slagen. <laughs> Niet is mij te veel, de weg en te te Wat is dat? Wat is vraag. Wat is dit? Sion, hey, jongen, jongen. Sion, is nou, dit is om het goed te maken met een vrolijk iets. Omdat het ding zo kut is. En niks kan en nooit iets begrijpt. Het ergste vind ik: dan zit je gewoon lekker TV te kijken. En dan springt hij ineens aan. Omdat hij iets hoort op televisie. Ja, waarvan nou. hij denkt: ik moet aanspringen. En dan gaat hij ineens een heel verhaal vertellen over Willem van Oranje. En dan zit hij dwars door DVD. Heet nee, nee. hij ja. heeft, het net ergens een keer over gisteren. Precies. En, ja, dat ken ik allemaal al, Willem en van Oranje. En die krijgen ook allemaal hele rare reclames tegenwoordig. Sinds ik Google Home heb. Oh ja? Ik heb het uitgezet ook, want ik vertrouw het niet. Nou, nou, dat nou, ik voel me echt afgeluisterd. Nee, echt? Dat ja, nou, ik heb het heel vaak gewoon over penisvergrotingen. <laughs> maar ik zoek dat bewust niet op. Nee, ja, nee, serieus. Ik krijg af en toe reclames... dat ik denk, ja, ik heb daar helemaal niet op gezocht. of Ik heb het ja, erover gehad. Oh, weer, ik, ik heb het erover gehad? Ja. In huis? een ja. Concreet raar. voorbeeld heb ik nu even niet... maar ik weet wel dat ik daar een aantal keer... dacht ik echt... Ik word gewoon paranoia van het ding. Ja. Waarschijnlijk klopt het niet wat ik, wat ik roep en kan het helemaal niet... maar ik word er oprecht paranoia van. Dus ik heb hem gewoon in, terug in de doosje gezet. Ik vertrouw hem niet. Maar dus ik, ik heb nu lief. wel, want je hebt een optie dat hij kan leren, toch? Dat, nou, dat is, zou lekker zijn. Dat ja, dat heb, zo ja zo maar dat, dat kun je dus aanzetten. Ik heb het uitgezet, omdat, omdat als, want dan gaan... Ja, dan sturen ze gegevens naar Google. Dat ja, zeggen en en, ze. en dan gaan en mensen zo. naar luisteren. Ja, dus ja maar bij de afgelopen maanden hebben we natuurlijk veel van die schandalen gehoord, toch? Dat ja, Google ja. dingen opslaat en dat ze ergens in een achteraf kantoortje aan het meeluisteren zijn met, met ruzies en dat soort dingen. Maak je daar druk over? Nou, dat vind ik niet relaxed, nee. Nee, want ik hoor nee. die, jij zegt paranoia. Nou ja, weet je, ik maak me er oprecht niet heel erg druk over. Ik vind het gewoon irritant. Maar het lijkt me vooral heel erg verdrietig voor de persoon die mijn gesprek moet afluisteren. <lacht> dan heb je echt een broer de <lacht> ja. Ja, uh, Jacques, <lacht> kan, jij, kan jij die bergsterm weer even doen? Ah, ah. Kut. Nou, dan dus hoor je alleen maar gekakel en gewauw over niks. Dus uh, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar ja. uh, nee, nee. Ik vind het niet erg om afgeluisterd te worden. Ik heb, want dat word je ook in de trein door, door mensen. Misschien doen zij dan niks met je, met je verhaal. Maar, ja, maar dan vind ik dat vind ik wel wat anders. Want in de trein weet je dat mensen om je nee, heen zitten. En, je, en dan ben je wel bewust van het feit dat die mensen dat misschien horen. Ja, maar wat gaat, wat gaat Google doen met mijn, met mijn verhaal over mijn penis? Ik euh, bedoel, over uh, planten. <laughs> ja, dat weet ik niet. Het doet er ook niet echt toe, toch? Nee. Het is een privacy-schending. Ja, ja, dat. Maar ik heb daar niet heel veel last van. Ik ben daar niet heel erg bang voor. Oh ja, ik vind dat zo. niet zo relaxed. Nee, Nee, ik weet dat ik daar banger voor moet zijn dan ik ben. Dus ik heb alles met iedereen en zijn moeder gezinkt. En uh, iedereen weet alles van mij. Want ik ben op allemaal computers ingelogd. En uh, mijn iPhone synchroniseert met mijn Mac. En mijn Mac synchroniseert met mijn Apple Watch en met Q Music. En weet ik veel. Ik heb overal ben ik ingelogd. Dus ik weet dat Google alles van mij weet. Maar ik weet ook, er is geen weg meer terug. Er is voor mij geen weg meer terug. Ik doe dit al sinds nou, 2001. sinds ik een kabel aansluiting had in Tilburg. Ben ik overal ingelogd. Ben ik op alle sociale netwerken. Ik ben een verloren geval laat maar. Ja, maar verloren <grijg> zie je het zo in de. Ja, waarom? Ja, want nee, jij ja, kijkt, jij bagatelliseert het natuurlijk allemaal heel erg. Dat... Ja, omdat het. Ja, ik weet je, ik overzie het er dan die Noem me naïef. Maar en ik overzie het misschien niet. En het maakt me ook oprecht niet zo heel veel nee, uit. maar jij bent van de afdeling. Ik heb niks te verbergen. Ja, ja. ja. En dat vind ik heel en dat, naïef. Dat is misschien naïef. Ja. Ja. Ik heb ook niks te verbergen. Maar wat genoeg te verbergen? <grijg> wat heb jij te verbergen dan? <grijg> nou ja, hoezo? Ik heb genoeg te verbergen. Ja, het, het, het, het, het, het, het, het, het is gewoon privé. Is. Het is zo heel eng dat als jij inderdaad denkt. Ik word afgeluisterd door mijn Google Home. En ik zie er bijvoorbeeld terug in mijn, uh, weet ik veel, mijn advertenties op websites die ik bezoek. Ja, nou ja dat vind ik, dat dat dat vind ik irritant. It. Dat is toch raar? Maar dat vind ik niet erg. Ik vind dat gewoon vervelend. Dat vind ik gewoon irritant. Ik denk, ja, ja dat hoeft van mij niet. Dat is het meer. Maar ik vind het niet erg dat ze het weten. Maar ik vind het gewoon wel irritant oh, dat is... je er vervolgens mee geconfronteerd wordt op je telefoon... met een of andere advertentie waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Nou, ik vind het wel erg. Ik vind het wel erg. Maar goed, ik doe er niks mee, want ik heb daar gewoon mijn Google Home staan. Ja, en je zoon nog. Ik weet niet of dat afluistert. Alles luistert Alles. mee. Ja. We moeten nu zo geen praten. Elzor, Elzor, Elzor, Elzor, Elzor. Dan dan moeten we moeten codewoorden ja. gaan gebruiken. Dan vind ik Jos en Jaap op zich wel slim. Hoewel oh, ja. we hebben gezegd in deze podcast wie dan Jos en Jaap is. Niet slim. Nee, maar dat was een grapje. Ah. Haha, Jos, Chris. Nee. Kut, nu verpest je het. Ah, je, was je heet eigenlijk Jos. Ja, Jos wel. Het is dus ja. niet te volgen. Nee, nee ik, heb ook, ik heb ook wat ik ook, dat moet ik ineens denken, wat ik ook een stomme gadget vind, waar ik ook altijd echt ruzie mee had, was uh, de robotstofzuiger van uh, Micah. Die had een robotstofzuiger. Dat vind ik echt het, echt het stomste apparaat op aarde, vind dat is, ik dat. Die staat dus, ik wil die heel graag gaan halen. Nee, doe het niet. Doe het niet, doe het niet, doe het niet. Weet je waar de robotstofzuiger een leuke gadget voor is? Voor een kat. Ja, kan Dus ook, ik snap heel goed dat jij deze wel gaat hem fantastisch maar, vinden. Nou, ik wil hem eigenlijk vooral voor het stofzuigen Waarom is het geen goede stofzuiger? Hij maakt veel lawaai. He? Hij zit altijd vast. Hij, je ziet hem en dan denk je, ach, maar ben je toch dom? <laughs> ja, na ja, ja, nou vijf keer tegen een bepaalde paal aan, aan, aan rijden, dan weet je toch... Doe gewoon iets slims. Doe iets nuttigs. Hij heeft je heel goedkoper. En het duurt lang. Het is ja, heel lang bezig. Als jij, als jij hier stofzaagt, ben je... Nou, hoe lang ben je bezig? Drie minuutjes heb je de hele kamer gedaan. Ja. Een half uur is dat ding bezig. En dat stopt niet, hè. Dat is de hele tijd lawaai. Maar is het wel goed schoon daarna? Nou ja, het is wel, het is wel schoon. Ja. Schooner dan wanneer je het zelf in die drie minuten doet? Nee, tuurlijk niet. Oh. Want alle hoekjes, daar kan hij al niet bij. Nee. nee Wat het heb is... je dan? Ja, ja, nou ja het, is echt, het, is echt, het is echt voor luie mensen. <laughs> Dus, ja, dus ik ga er een halen. Ja, voor ja. mij zou het wel iets zijn. Ja. Ik ja. weet wel dat ik een wil hebben nu, in ieder geval. Ik ja. moet gewoon altijd heel erg lachen om van die, van die katten die dan op zo'n ding gaan zitten. Ja. En die blijven dan heel ze op zo'n robotstofzuiger zitten. En die rijdt tegen al die palen aan. En die kat gaat zo'n pony heen en weer. Maar die blijft gewoon even heren. Maar daar zijn ze dus niet voor gemaakt. Niet? Ze moeten stofzuigen. Het is toch een speeltje voor de kat? Eigenlijk? Nee, het zijn stofzuigers. Oké. Okay, nou. Ik ben er ook een keer op gaan zitten. <laughs> Misschien is het daar al misgegaan. Dat was de laatste keer. Ja. Volgende stelling. Ik heb onaangeroerde gadgets in mijn huis. Dus gadgets die ik ooit heb gekocht, waar het mij heel leuk leek. Uh, maar die ik nooit heb gebruikt. Hé, uh, uh, hey, ik hoor gerommel. Hoor je dat ook? Uh, ja, ik hoor wel even wat gebeuren, ja. Hey, wat is dit? Dit is wat de is Ring Videodeurbel. Oh, ik heb een Videodeurbel. Ja. Zou je vertellen hoe dit gaan is? Ja. Ik wilde graag een Videodeurbel. Want dat leek me handig en veilig. Dit is een deurbel die filmt, dus de hele tijd uh, je voordeurtje. en in de mensen die ervoor staan. Ook niet echt privacy. Uh, nee, ik wou dit zeggen. Als jij bang bent voor privacy-toestanden. Ja, want je, dan heb je nu ruzie met de hele straat. Is dit het laatste wat je moet kopen. Dat is toch heel fijn? Dat is gewoon een beveiligingscamera, is het. Ja, maar dan kunnen ze ook op je hacken, hè? Dat hacken ze. En wat gaan ja. ze dan doen? En dan kunnen ze zien wie je hier allemaal aanbelt. <laughs> Ja, en dan ben je wel de lul. <lacht> nou, dus ik heb een videodeurbel. Ik heb die videodeurbel uitgepakt. Ziet er allemaal hartstikke leuk en goed uit. En ik heb alles zo'n beetje op tafel uitgestald. En toen dacht ik, ja... Maar wie gaat het nu monteren? <lacht> en daar is bij gebleven. <lacht> Toen heb je hem terug in het doosje ja, gedaan. Terug in het doosje gedaan. Maar hoezo je heb je hem, ook... hem niet gemonteerd? Omdat ik dan het boord te handen moet nemen en ik heb, heb je geen. Een... Ik heb ja, wel, van voor 300 euro die heb ik. Ooit oh een keer ja, gekocht, dat is ja. Die heb ik. Maar ik ben bang dat ik dan mijn, uh, mijn deur kapot maak. weet ik veel? Dat is een mooi dingetje, hoor. Dat is hartstikke mooi deurbel. Oh, ja, zeg. Hoe, zou... kan je, hoe kan je dit nou? Hoe kan je dit nou weer terugstoppen in de doos ja. ook? Nou ja, gewoon wachten tot iemand anders hem opbouwt. Ja. maar nu ga je hem terugbrengen. Of je gaat wel wachten tot nou, iemand hem opbouwt. Ik moet wel zeggen, hij is ook eigenlijk te groot. Hij Mag niet, ik hem niet oh, hebben dan? Oh, ik, maak hem ik zoek zo'n zo ding. Ik heb namelijk serieus zo'n ding van, in het nieuwe huis. Alleen uh, dat is overgenomen van, van mijn vorige eigenaar. Maar die, die, hij werkt niet. Die ik heb. Ik nieuwe batterijen maar, maar, maar sowieso. Ja, nee, het hele ding werkt niet. Oh. Ook niet met nieuwe batterijen. Nee, ja, maar ik heb het dus gekocht. En het blijkt een centimeter te groot te zijn. Ook voor de deurpost. Mm. Dus ik heb gewoon weer iets gekocht. Dat is vaak wat ik met gadget toe heb, kopen. En dan laten we zien of ik hem ga gebruiken. Dus dit ding, ik zullen we misschien weggeven als prijs. Oh, dat is ook wel leuk. Ja, hey, want, want dit ding wil... ga je nooit meer Mag ik hem dan ook ja. aan mij weg? Mag ik hem dan winnen? Wat nee. is de prijsvraag? Ja. Ja. Doe wel wel. na. Ding dong. Ja, een ja ik heb wonnen. Yay. Oh, yes. hey, dat ging vrij snel. He. Leuk. Wat leuk. Gefeliciteerd Chris. Chris. Wat leuk. Ja, nou, lekker ophangen, wordt nooit gehackt. dus uh, nee, je is, het is ideaal. Je zit sowieso goed. Maar hebben jullie, uh, hebben jullie gadget thuis die uh, liggen weg in ziel? in nou, is, een, is een elektrische vliegenmapper een gadget? Nee, dat is geen nee, gadget. Hoezo, dat is toch ook een gadget? Nee, dat is nee geen gadget. ik vind het ook geen gadget. Nou, oh, oh. Is alles met een schermpje dan alleen maar een gadget? Nee, nee, nee maar ook je ook gaat er niet blij naar de blokker om een elektrische vliegenmapper te halen? Ik Chris denk, wel. Ja? Ik denk ja, het wel. Dat is wel waar, ja. ja. Ah, dan, ja. ja. Is maar ik gebruik hem verder nooit. Ik zet hem af en toe op mijn eigen neus. Dat is zeer, jongen. Ja, soms vul je het, toch? Ja, ik heb niet een heel bruisend leven. Ja. Zo maak je het spannend. Ik denk dat jij echt op een robotstofzuiger zou gaan zitten. Als je man... Ja, 100%. procent. Ja. En dan balen dat hij niet vooruit komt ja. Nee, ik zit even echt heel hard na te denken. Oh, heb maar ik, ik heb zoveel troep dat ik niet gebruik. Ik heb ook een jaar geleden zo'n kleine Nintendo gekocht. Heb ik ook. Heb je die ook? Ja, of en waar die... heb je die gebruikt? Nou ja, drie keer. Daarna ja, drie keer ja. dacht ik, ja, dat, die spelletjes waren toen superleuk. Ja. Maar het, het, is gewoon, het werkt niet meer. Nee. Dan zit je in je eentje te zit je, zit je, Mario-karten, ja. Er ja. Dat, dat gebeurt niks. is al twintig jaar is het hetzelfde spelletje. Ja, precies. Van al twintig jaar geleden lachen, nu niet en, meer. En, en tegenwoordig heb je ook gewoon op de, de PlayStation 4... die ik dan heb, uh, heb je gewoon vaak uh, nieuwe remakes van oude spelletjes. Ja. En dat is super tof. En dan, maar dan werkt de besturing wel beter dan misschien wel toen. Ja, dat is bij deze niet. Nee. Dus je zit hier echt een hele oude spelletjes te spelen... die toen eigenlijk ook al uh, waren. Ik heb zo'n zo Super Nintendo Mini... en ik heb zo'n mini-Playstation... <laughs> Heel blij gekocht. Ja. En ik heb er ook echt wel even mee gespeeld. Maar ze staan nu allebei uh, in mijn nieuwe huis. Staan ze nog ergens? Ik weet niet eens waar ze zijn. Trouwens. Zo zonde. Ja. En jij Bas? Nee, ja, ik, nee, ik heb dat niet. Ja, ik heb een PlayStation. Die gebruik ik dus eigenlijk niet meer. Maar nee, verder, verder heb ik geen gadgets die ik niet gebruik. Nee, want ik uh, ga verstandig met mijn geld om. En ik koop dingen. En die gebruik ik vervolgens. Maar goed, um, ik heb toffe gadgets in de auto. Ja, Maar mag ik heel eerst even aan Chris vragen. Ja. Waar koop je zo'n auto? Nou, Chris, waar koop je zo'n auto? Nou, het is alleen dat je vraagt. Auto.nl. Auto.nl. Auto.nl is een superhandige website. Daar koop je een auto, zoals je bijvoorbeeld een eettafel koopt of een plant. En wat uh, goed is om te weten is dat je, uh, als je deze auto koopt... dan is de prijs die je ziet de prijs die je betaalt. Oh. Dus geen flauwe kulletjes erbij. Dus niet opeens weer btw erbij of al een andere toeslagen of, of checks of weet ik veel wat. De prijs is de prijs. Nou, dat is fantastisch. Auto.nl. Auto.nl? Auto.nl. Yeah. Dat was niet mijn vraag. <laughs> niet? Nee. Maar ja. we hebben wel lekker verwerkt nu ja. toch? Ja, vind ik ook. Zit er wel weer goed in. Ja. Nee, jij hebt een tijdje in een uh, heel mooie Range Rover EVO ook mogen rijden. Ja, dat was heel vet. Deze ja. zomer, drie weken. En uh, daarmee uh, hebben wij ook een toertje gedaan. We zijn naar de Ardennen geweest. Ja. Met z'n drietjes. En daar zat. Er nou, had echt een gadget in. Sowieso, die hele auto was één grote gadget. Overal waar je keek waren schermen. Ja. En het was zelfs zo ver doorgevoerd. En ik ben er nog steeds. Ik weet niet of ik dat nou cool vind of echt heel dom. Nee, ja. De binnenspiegel ja, is geen binnenspiegel, maar een scherm. Dus je moet je zo voorstellen: achterin zit een camera. Mm -hmm. Die filmt dus naar achteren. En dat beeld zie je in plaats van je binnenspiegel als je binnenspiegel. Ja, dat klopt. Je, je binnenspiegel is als het ware gewoon een LCD-scherm geworden. En je, en je kijkt via de camera. Er zit op de, de, de, de, de haaienfin, noem je dat. De, de antenne van de auto. Er zit een heel klein cameraetje die filmt inderdaad precies naar achter. Ja. En eh, dat, dat zie je dus inderdaad op de binnenspiegel. Exact wat jij net zegt, Domien. En ik moest er heel even aan wennen. De eerste paar keer, nou, de eerste, eerste minuut of zo, anderhalf minuut, werd ik een beetje misselijk ervan zelfs. En, en vertrouwde ik het niet. Maar uiteindelijk vind ik het super handig. want je hebt enorm scherp beeld. het is dus niks is vertekend. En, uh, je hebt uh, enorm scherp beeld. Ja. Je kunt nooit een scherper beeld hebben dan je eigen waarneming in de binnenspiegel. Ja, wel, dat nee, ik ja, wel. Natuurlijk niet. Ben je natuurlijk wel, wel, want daar zit daar zit nog van alles. Je zit nog alles tussen de spiegel en, en het, het echte glas. Wat ja. wat vaak ook nog weer een beetje ge ge geblindeerd matte glas is. Ben jij voor de LSZ? Ja, ik vind dat leuk. Lekke basie? Nee. Ja, ik vind dat leuk. Ja, ik vind dat heel leuk. Het ja, is toch, heel, dat is is toch heel geinig. Hoe vaak nou, zit je niet naar een hoofdsteun te kijken in die binnenspiegel, omdat hij net een tikkeltje scheef staat, dat je naar het dak van je plafond van je auto dan zit je te kijken? Dan zet je hem even recht voordat je gaat rijden. Ja, het is levensgevaarlijk want Met een je op de binnenspiegel, terwijl je na naar voren moet kijken gaat rijden. Wanneer heb je rijles gehad? Uh, een tijdje terug. En lang geleden denk ik. niet. <laughs> maar kijk, als je nou Netflix erop kon kijken, dan begrijp ik het. Nee, dat, dat je... is pas gevaarlijk. Ja, natuurlijk. Dat is gevaarlijk. Hè? Daar kunnen we over discussiëren. Maar laten we het daar even niet over hebben nu. Als je de Netflix op kunt kijken, dan denk ik, dat is handig. Waarom ben je nou weer boos? De man die alle gadgets ter ja, wereld heeft? Ik vond het een stomme gadget. Nee, ik ben ik het niet mee, het, mee eens. Ik kon het niet aan wennen. Absoluut niet. Dat is het beste gadget ooit. Nou, volgens ik niet. Ja, en Bas vindt dat ook. Dus ja, niet ik vind het ook leuk. Ja, tegen 3. Ja, maar Dominus vaker uh, uh. boos op Andermans gadgets. Dus dat is, uh, ja, dus Omdat je gewoon jaloers bent. Ik, dat is ik, ik, ik kocht ooit een... Uh, of nee, wij ik, ik kochten ooit een koeker. Is dat een gadget? Oh, een koeker nou, zeker een gadget. Ja, Daar was dan hij ook, was dan, ook, dan dan, ook boos over. Ja, weet was je was hij ook dan dan boos over. Dan, weet je kon ze snel pasta maken. Kon snel... Ja, sorry. Het is een fantastisch apparaat. Ik vind de koeken echt een van mijn leukste apparaten in mijn leven. Ik moet zeggen, ik heb ook recent overwogen om toch te kijken of het wellicht... Een koeker kon aanschaffen. Dat wist ik al lang. Ja, ik dacht, als jij een nieuwe keuken ja. krijgt, dan komt er sowieso een koeker. En dan komt ook de koeker waar ook spaarrood rood uit komt. Ja. En waar gekoeld water uit komt. Ja. En, ja. en uh, die wil jij sowieso ja, hebben. Die vind ik wel mooi, ja. Ja. ja, zie je? Hier. Ja. ja, ik ben wel boos geweest op jouw koeker. Ja, komt. je was maar hoezo ben ja. boos op andere spullen. Nou, we zaten in een gesprek. En, uh, <laughs> uh, en, en toen vroeg ik dus inderdaad aan Maika, maar waarom ja, we dan koeker nodig? En toen zei ze dat je dan nooit meer hoeft te wachten tot je water kookt. Toen dacht ik ja, maar is je leven echt zo druk? dat je geen tijd meer hebt om op je waterkoker te wachten. Nou, uh, ja, weet ik niet. <lacht> ja. Ja. Nou, en, en, uh, en voor thee is het fantastisch. Je fantastisch. hebt altijd instant thee. Dat is heerlijk. Ja. Ja, ik wil graag een koeker. kan niet betalen, maar ik, ik zou het fantastisch je vinden. Je krijgt van mij een koeker. Echt? Misschien luistert Koeken wel en denken ze, nou, we gaan eens even een Koeken opsturen. Nou, ik denk het niet, want we hebben het al 6000 afleveringen over die schoenen van jou. Er is nog geen, er is nog geen partij gekomen om jouw ja, schoenen te geven. Hoe kan het dat er nog geen enkele partij is geweest die heeft gezegd... Bas Louise, je krijgt van ons een stel schoenen. Ja, ja, denk en niet. ergens schaam ik me ook dat wij dit nu roepen, want ja. wat denken wij wel niet? Maar dan nog, ik vind het toch bizar dat er nog niemand is geweest die dacht van... Ja, joh, neem, hier heb je wat sandalen in godsnaam. Ja. Alsjeblieft. Ja. Ik ben geen interessante nee, partner, dat denk ik. Niet eens zin afmaken. is waar. Ik zou... Dit is een leuke stelling. Dit is een van mijn favoriete stellingen. Nou, ben ik benieuwd. Ik zou zelf wel een gadget kunnen zijn, Chris. Chris. Ja, ik zou zeker een gadget kunnen zijn. Je zou mij een zo, soort van kunnen gebruiken als Google Home. En dan roep je, hé hey Chris. En dan reageert hij niet. En dan reageert hij, du, duurt even een tijdje. Ja. Wat moet je in je doen? Nou, dan reageer ik uiteindelijk naar een kwartier. En dan zeg ik, ja... En dan is de volgende vraag die je dan kan stellen. De enige vraag ook. Uh, vertel eens een random feitje. Want ik zou een nutteloze feitjes gadget kunnen zijn. Oké, okay, wacht. Even proberen. hey Chris. hey Chris. Ping. Ja. Vertel eens een nutteloos feitje. Wist je dat uh, het woord stewardess het langste woord is dat je met je linkerhand kan tikken? hè huh? Ja, is dit zo? het woord stewardess is het oh, langste ja. woord in de Nederlandse taal... wat je met alleen je linkerhand in kan tikken. Leuk, leuk feitje. Leuk feitje toch? Leuk feitje. Ja, dat vind ik een leuk feitje. Ik ga ook even proberen. Hé, Chris. Dat vind niet goed. Nee, laat maar. Nee, doe nou nog een keer. Oh ja, sorry. Sorry, sorry. Sorry, Gadget. Jongen, jongen. Hé, Chris. Ping. Hallo. Hallo. Heb je het? Ja, heb je het? bent slecht met Gadget. Ja, sorry hoor, maar ik weet niet precies hoe jij nog werkt. Het Siri. Ik heb toch niet je gebruiksaanwijzing gelezen. Hé, Chris. Hallo, Bas. Zo, ik word slim. Ik ben de slimme speaker. Zo. Oh, ja. Weet jij een leuk feitje voor mij? Wist je dat het vogeltje van Twitter een naam heeft? Larry. Dat is leuk, hè? Wist je niet, toch? Nou, ik vond je eerst een leuke feitje Maar nee, op zich jongen. een aardig feitje. Nou, feitje. Nou, nog een feitje? Nee, het is, nee, nee, nee, het is okay. wel klaar. Nu, ja. een ja. In ja. Dit. Ik zou, jou zou mijn gadget zijn die ik onder in huis heb staan, denk ik. <laughs> Ja, ik zou jou kopen één keer gebruiken. Ja. Mm -hmm. Zet maar even weg. Wat valt toch tegen. Ja, wel tegen. Ik, vond, ik, vond het, ik vond het eerste feitje leuk. Ik vond het ja. minder laat maar. Het wordt veel minder, ja. Ja, deze gadget staat bovenaan mijn verlanglijstje. Hebben jullie dingen waarvan jullie zeggen: Nou, dat wil ik nog graag hebben? Nou, jij hebt net één gekregen, natuurlijk. Je, nou ja, Je, je, je, ik je deurbel met, met, met, met uh, wifi verbinding uh, ja, Connection. Connection. Connection. Ja. Is, uh, is er iets wat jullie uh, hoog op de. Nou, ik verlanglijst zou hebben wel. Staan? Ja, weet je, dat is misschien een beetje, een beetje plat. Maar ik zou wel zo'n zo op afstand bedienbare trail-ei willen. Lijkt me leuk. Snap je wat ik bedoel? Oh, voor in, voor, voor, een, voor, een, voor... voor in een vrouw. Voor in een vrouw. Voor een willekeurige vrouw. Ja. <laughs> Gewoon, hallo, wil je dit even inbrengen? <laughs> <laughs> Dan ga ik nu 30 meter verderop zitten. Kijk op de <weg> echt. <laughs> Nee, ja, maar goed, we weten allemaal dat ik af en toe wat te beroerd ben om uh, uh, seksueel actief te zijn. Jij bent een -man, ik heb jij? natuurlijk ook geen relatie nu, maar ja, alsnog is mijn leven niet bruisend. Anyway, uh, maar dat lijkt, me, dat lijkt me ideaal en, en leuk. Lijkt ja, me ideaal zelfs? Ja, hier. Nou, zullen we een keer, hier? Ja, en dan zeg ik, nou, ik heb geen zin, maar hier heb je uh, eitje, ei, ei. Ik weet niet hoe die heet. En dan ga ik gewoon op de bank zitten en dan. Hier heb je tv kijken. Ja, dat je wel is liggen. toch top? Dat lijkt mij nou oprecht leuk. Ja, nou ja, goed. Dat, ja, dat is oké. Okay. Ja, ja ik, ik ken die gadget niet heel goed, maar. Uh, is dat een gadget? Is misschien wel leuk. Dat, is, dat is wel een gadget, toch? Ja, misschien wel een, of op voor je housewarming is dat misschien wel een leuke dood. <laughs> ja, ja nee. en wat moet ik ermee? Ik zie dat ik het heb en dan denk ik, ja, oké, okay, nu. En uh, uh, aanbellen bij de buurvrouw. <laughs> Ga ik binnen zitten. <laughs> wat raar, domin Nou, ik heb de laatste tijd weer zitten twijfelen over de nieuwe iPhone. Uh, en die heb ik bijna ook helemaal besteld. Totdat ik zag dat die 1458 euro kostte in mijn mandje. En toen dacht ik: zijn we daarmee nou bezig met z'n allen? Met z'n allen? Nou ja, uh, he, gewoon in, op de planeet. Sorry. Ja, of vooral jij. Ja. Betrek mij even ja, niet. <laughs> ik heb nog geen, geen één keer overwogen om het te kopen. Precies nul seconden. Ja. Maar, nee, ook niet. Nee, ik haalde de seconde niet. Ja. Ik heb bijna een nieuwe iPhone gekocht. Dat had ik jou ja, 1500 euro voor een smartphone we het, we, Waar heb ik het nou over? Ja. Ja, ik maar goed, niet, over een ja. maand ga je hem kopen. Nou, nee, ik weet het niet. Je wacht tot Apple het opstuurt. Ja, uiteindelijk <laughs> ja. wel. We krijgen gewoon geen schoenen, dus uh, <laughs> maak je geen zorgen. Helemaal niet. Ik, ik vraag me gewoon, ik ben wel daar anders in geworden, merk ik. ik ja? ja, zeker. Ik had hem drie jaar geleden, dat ik hem meteen gekocht omdat ik gedacht, dit is nieuw, het is Apple, vet. Ik ben een mega Apple fanboy. Toen wel meer dan nu. Ik vind dat ze nu een beetje aan het, uh, aan het verslappen zijn. Het vernieuwt allemaal niet zo heel erg. Nou, nu kun je hem wel vergeten, die nieuwe iPhone. <laughs> ja, ja. Is nou ja. dat is allemaal zo. Ik uh... vind Apple wel top. <laughs> <laughs> Fingers crossed. Nee, en toen zat ik in dat mandje te kijken. Het was hier 1450 euro. dat heb ik niet gedaan. Maar hij staat nog steeds wel ergens bovenin de wishlist. Nou, ik heb er nog wel één als ik heel even mag. Ja, nou, ga maar je Ik gangen. heb natuurlijk gewoon een heel klein, heel leuk, fijn stadsautoetje waar ik oprecht ontzettend blij mee ben. Maar ik zou dus heel graag uh, de gadget in de auto willen hebben die ik absoluut niet heb. Ik heb geen één gadget in die auto. Ja, de autoradio maar dat is geen gadget. Maar uh, ken je die, uh, die dode hoekindicatoren in je buitenspiegel? Ja, die heb ik. Die heb jij? Ja. Nou, dat vind ik zo vet. Weet je wat ik bedoel? Bas? Ja, ja. Dat je kunt zien of ja. je al weer naar de buitenspiegel. Inderdaad. En dan en dan, en dan en dan gebeurt er niks en opeens komt er een geel uh, lampje oplichten en dan weet je, oh, er zit iemand, iemand je hoek, dus ik kan niet van baan verwissen. Nou, dat vind ik superhandig en veilig. Dat zou ik oprecht heel graag willen hebben. Ik ja. heb er ruzie ook over gehad, jongen, over die... We over die, hebben vaker <laughs> verteld over die auto, al in aflevering 1 van seizoen 1. Met wie had je dan uh, ruzie? Uh... Ja, ik heb 11 jaar relatie gehad. Ah, ja. dat wist ik niet. Ja, ja, 11 jaar. <laughs> um, en um, ik had die auto gekocht, nou, superveel gezeik. Laten we daar niet veel op ingaan. Nou, dat wil jij wel graag, heb ik het idee. Nou, ik even ja, één hoog. ding. Ja, ja, één ding zit echt wel dwars. Omdat... Ik, die auto die is fantastisch. Die heeft een uh, 360-graden camera. Die, als je inparkeert, zie je precies hoe je inparkeert. Maar je moest nog steeds wel zelf inparkeren. Mm -hmm. En daar had ik ook bewust voor gekozen. Ik wilde gewoon zelf inparkeren. Of ik was vergeten dat ik die optie niet had. <laughs> dat denk ah, ik. Maar dat weet ik even niet meer. Ja. ja, Daar wil ik ook even vanaf zijn, want anders komt het in mijn voordeel niet uit. Nou, dus ik uh, parkeer die auto hier voor de deur. Uh, Carolien uh, boos. En toen op een gegeven moment, om mij dus echt helemaal over de zijk te helpen... zei ze... Oké, okay, maar laat hem nu eens automatisch inparkeren. Dat kon hij niet. Toen ben ik nog gaan zoeken, want ik dacht dus inderdaad wel dat ik het had aangevinkt. Toen bleek je dat niet te hebben. Toen zei ze, nou, wat een waardeloze auto. Voor nee. dat geld En hij kan niet eens zelf inparkeren. Oh. Wat denk je dat ik toen gedaan heb? Heb ik toen mijn verlies genomen en gedacht... Nou, het is inderdaad jammer dat hij niet zelf kan inparkeren. Of ben ik als statement naar de dealer teruggereden... om te zeggen, ik wil automatisch inparkeren erin hebben. Ja, dat. Ja, sowieso dat. <gangezien> dat laatste. Ja, ja. Ik heb dat in de afgelopen twee jaar één keer gebruikt om het aan Caroline te laten zien. Holy shit, en wat ja. heb je daarvoor betaald dan? Ja, uh, dat was nog eens een keer een optie van 1650 euro. Nee joh. Ja, 1650 euro, ja. voor iets. Dat moesten ze zeker gewoon alleen inprogrammeren. Software, alleen software. Dus Dat was gewoon een, een knop aanzetten voor 1650 euro hoor. Nee. Yeah. Ik snap Caroline oh, opeens. Nee. Oh, nee, kut. Dan kijkt hij boos. Nu kijkt hij boos. Ja, nu kijk, het Kijkt hij nog Nu aan. verandert het dus weer <laughs> Volgende stelling. Is Damien nog? Vraag of hij een paard na doet. Hey, de, de, Google Home. Doe eens een paard na. Dit is een paard. Ah, ja, hij lacht weer. Hij vind ik niet leuk. Gelukkig. En Bas, wat heb jij op je verlanglijst staan? Dat vroeg toch helemaal niemand? Niemand. Nee. Nou nee, ja, ik dacht, vraag mezelf. Nou oh, goed, Bas. <laughs> wat ja, heb je op je verlanglijst staan? Maar... Ik val me op dat ik vaak heel geïnteresseerd ben in mezelf. Ja, dat als enige. Vallen ze ook op. <laughs> vaak, ja. Maar goed, uh, nou, ik uh, zie wel eens. Ja, t, ik moest wel even graven, hoor voor wat ik wil hebben, maar ik zie wel eens van die stoomapparaten in keukens daar kun je in stomen. Dat lijkt me nou fantastisch. Oh, eh, van die ovens. Van, -ovens. Die, van die steamer ovens. Oh, die is voor je, je kleding? Nee, hè? Hè? Ik denk, waarom moet je dat in je keuken hebben? Nee, dat je kan je, je, je shirt stomen oh, en ja. dan is die helemaal mooi, uh, mooi gestreken. Dat het ware. klopt, dat wil ik ook wel hebben. Ja. Ja, want dan hoef je daar niet te strijken. Maar strijken terug is naar kut. je stoomapparaat in de keuken. Wat is dat oprecht? Nou ja, ik weet ook niet precies. Maar ik zie dat altijd en zie ik dat in iemands keuken. Dan denk ik, wat vet als je dat hebt in de keuken. Dat vind ik nou echt te gek. Maar dan gewoon vooral voor de foto. Dat je het mensen kunt laten zien. Kijk, ik heb een stomen over. Nou ja, ik weet niet precies wat je ermee kan. Nee, ja, Stomen, dat, ja. dat, dat, dat tenminste, dan denk ik hoor. Gooi je overhemd <laughs> <laughs> ja, in. Ja, ja, ja, ja. En je enveloppen die je netjes wil openmaken natuurlijk. Je Dat is een fantastisch apparaat. Nou, dat kun je er allemaal mee doen. En dat zou ik dus heel graag in mijn keuken willen hebben. Maar gewoon om het hebben. Oh, en wat ik ook heel graag wil hebben is, uh, is een wijnkoelkast in de keuken. Een ingebouwde wijnkoelkast. Jij hebt van ons van onze wijnkoelkast ja. ja, dat is zeker waar. Maar dat, dat is absoluut waar. Die hebben, we, die hebben we staan. Maar daar hebben we inmiddels wel de stekker uit gehaald Waarom? Wat nou, is dit nou? Nou, dit <laughs> <laughs> is een zo ja. hè? Want jij, Alton House, ja. je vorig jaar. En ja. je bent natuurlijk op een heel mooie plek gaan wonen met Maika Ja, ja. En toen hebben wij als groep hebben wij een cadeau gekocht. Een cadeau. Duur cadeau. Mag ik even... Oh. Nou, nee. We all hebben... chipped in. Ja, we hebben de goedkoopste wel Ja, natuurlijk. Maar alsnog ja. nog duur. Zeker. Ja. De hogere segmenten zaten. De ja, goedkoopste ja. van de hogere segmenten. Ja, ja, dat was het. En dat was een wijnkoelkast. Ja, ja. Een mooi koelkastje. Ja. Nou, er konden zeker drie, vier flessen in, denk ik. Nou ja, er kunnen zes, toch? Er kunnen zes flessen in. Ja oh, hier. Ja, als je propt. Want eigenlijk is hij net te klein voor de wijn die erin past. Dus het past eigenlijk net niet. Die uh, plankjes die erin zitten waar de wijn op ligt... die zijn al twee keer kapot gevallen omdat je, omdat je moet dat eruit... Een soort ladersysteem is het. Ik hoor dan, nog steeds geen nadelen. Nee. Maar dan moet je met Mach 3 moet je dat eruit trekken. Dat, dat gaat kapot. De temperatuurinstelling die, uh, zet je dan op uh, 11 graden. En die gaat altijd naar uh, 5. Nou, dat is gewoon veel te koud. Dat is te koud. Dus dat is niet lekker. Uh, en hij vreedt stroom. Ja, dat dacht ik al. Dus het is nu een fantastisch bijzettafeltje naast de bank... waar een lampje op staat en een bloemetje. Ja, een boekenkastje van gemaakt. Maar als wijnkoelkast fungeert hij niet uh, heel goed, moet ik uh, Ongeloof. helaas toegeven. Dat is de laatste keer dat je erop gehad van mij. Ja, maar ik doe er wel mee. Maar als ja, een ja, mij... bijzettafel gebruikt hem. Ja, jij geeft mij troep. Nou, zeg. Geef me dan geen troep. <laughs> geef iets leuks. Okay. Kijk, ik geef jou een uh, afstandsbedienbaar eitje. Ga je me die geven? Nou ja, als dat betaalbaar is. En een is... koeken ga je me geven? Dat heb je net ook gezegd. En een koeken ga ik je Aan geven? Deur. Goeie avond. Ik kom hier echt goed uit. Ik heb een deurbel, ik krijg een ei en ik krijg, <laughs> ja. en ik krijg een koeken. Dat is het voor Sinterklaasavond ja, voor jou? is heerlijk. Wij hebben dan nu meer reclame gemaakt voor koeken dan voor Auto.nl. Dat klopt, ja. Ja, <laughs> dat is wel heftig. Nee, dus een wijnkoelkast, maar dan, dan echt met verschillende temperaturen. Dat heeft hij ook niet. Weet je, nog, nog, zo, nog zoiets. Het hele cadeau, de grond is in stand. Nog ja. zoiets. Zo leuk. Wat, wat zijn wij westers? Ja. Ja. Wat hebben wij het ongelooflijk goed zeg. Oh, wat erg. Ik schaam me kapot. Maar echt, ik voel me goor. Oh, wat zijn wij westers? Yeah. Mijn wijnkoeler die is niet even maar één temperatuur optie. Dat kan niet. Ik moet een nieuwe. Ik, ik gebruik mijn wijnkoeler als bijzettafel. Het is gezegd. Ja, nou ja, ja. Oh, wat nou. erg. Ja. Bas, schaam je. Ja. <laughs> Mooi, op, Mooi op hem helemaal schuifvallen, Ja. Uh, daarmee wil ik graag afsluiten. Ik ja, vind het nu... ja. Ja. Ja, nu... ja, ik ik vind... niet goed uit. Hè? Ik vind het nu niet meer leuk. Nee. Uh, reageren kan natuurlijk altijd op uh, deze podcast. Dat kan via overigens, een fantastische website. Mag ik dat nog één keer gezegd hebben? Mammamandenpodcast.nl. <laughs> een website. Ja, joh. Fantastisch. Oh, ik Met gewoon stok... niet meer. Stokfoto's, alles. Ah, joh. Nee, wat? We nee. hebben echt een leuke website. Jij haat de stokfoto's? Nee, ik haat niet de stokfoto's. Jij vindt de stokfoto's niet leuk? Nou, ik denk wel. Laten we een keer leuke persoonlijkere foto's erop zetten. Ja, die hebben we niet. Het zegt niks. Nee, stokfoto's. dat klopt. Maar wie gaat dan die Website, oh wacht, dat is natuurlijk een hele probleem. Nou, best wel mensen. Want mensen reageren ook echt op, uh, op, op die website. Dat staan, kan daar nou dus ook. Hè? Er staan ja. leuke reacties, ja, dat zeker. vinden we heel leuk. Dankjewel. je wel. Overigens, we lezen altijd alles, hè? Maar we, ja, we reageren misschien niet altijd snel of niet altijd. Punt. Punt. Ja. Um, um, um, maar dat is omdat we gewoon heel veel uh, hele leuke reacties krijgen. Dus uh, dat is geen onwil, dat is onkunde. Op Instagram zijn we ook te vinden. Daar heet we Mama Mankas. Ook daar kun je reageren. Ook daar krijg je geen reactie. <lacht> nee, je nee, wel. Nee, we, we proberen doen echt wel ons best. We proberen oh, ja, echt op alles te reageren. Maar goed, ja, soms lukt dat niet. Nou jongens, dankjewel. Vond het leuk. Ik vond, ik vond mezelf ook leuk als host deze keer. Moet ja, je was ik een vond beetje een hem... uh, goede host. Ik ja, was, nee, strak. Je, ja, ja, absoluut. Ja, streng absoluut. Rechtvaardig. Ja. ja, Beter dan de vorige keer. Ja, maar toen zat ik toch misschien nog met die nominatie in mijn hoofd. Oh, tuurlijk. Ja, ja. Niet. omdat zat je wel... niet genomineerd was toen. Ja, toen dacht ik, oh ja, ik ben echt slecht. Ik deug echt niet. Ik kan ja. er echt niks van. Dat dacht ik nu ook. Ja. Uh, maar nu ging het ietsje beter. Ja, ik zou het nog zijn die nominatie waardig te <laughs> dus niet Het niveau wat Dominic Chris uh, haalt. He, iedere keer. Dat niet. Maar het is, doet leuk mee. <laughs> nee, ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je een van vijf het laat doen, dan krijg je een beetje wat jij doet. Ja. En dat is dan schattig. Het is schattig, dat vind ik het. Ik vind dat je het schattig doet. Ik het oh, Nou, nee, dankjewel. Dat is toch een compliment, toch in de pocket. Dit was Man, Man, Man de podcast. Ik begrijp eigenlijk wel wat die Alexander Klupping bedoelt. Hey Google, doe eens een paard na. Nog een keer dat paard. Dit is een paard. Hey Google, doe eens een varkentje na. Dit is een varken. Chris. Chris stop maar. het is goed zo. Hey Google. Chris. Doe eens een koe na. Dit is een koe. Hey Google. Chris. Nee, doe eens een olifant na. Dit is een olifant. Hey Google. Doe eens een geit na. Dit is een geit. Hé hey Siri. Zet alle lichten uit.